Met nu de muziekboulevard. Ja, maar mag het ook eens eventjes zandwoord op zaterdag zijn? Ja, dat wisten we vrijdagavond nog niet. Ik ben ingevlogen om het even van twee tot vijf over te nemen. En natuurlijk draaien we weer eens even een lekkere rocker. Wat is het? Dit mooie nummer van. het. Mensen, dus uh, ja, Rod Stewart wordt uitgelaten. Do you think I'm sexy? Het is uh, wel buiten het, uh, het, uh, het geluid van uh, de jaren 70, 75. Want daar hield uh, de telling voor Joop van Ness een beetje op. Dit komt uit 1978 met uh, Rod Stewart dus in de hoofdrol. Uh, Joop van Ness kijkt naar de wedstrijd Zandvoort-Zop. Net 0-2. Ik weet niet of Zandvoort er al iets aan het doen is. Dat horen we nu van hemzelf. Alle, alle 22e ze gaan doen. Ja, want de tweede helft is ondertussen 7 minuten oud. En Sandvoort uh, heeft één kans gehad. Eindelijk konden we dan uh, de kwaliteit van uh, Nijsukkers zien, die eigenlijk de eerste helft niet gezien heeft. Die, uh, die, hij stelt nu in de spits, overigens. Uh, omdat Jesse de Haan niet aanwezig is. Die had een heel mooi schot in huis, maar de keeper van, uh, van Zop die had net nog zijn vingertjes erbij. En kon die bal uh, grabbel, goh, pakken. En uh, het was dus niet de 1-2. Sandvoort is, uh, ja. Herboren? Weet ik niet. Moet er maar wachten. We zijn pelen pas in de 17e van de tweede helft. Dan gaat er Die, die grote spits van die grens, die ging bijna, uh, uh, oh, die verseert zich. Ja, ik mag het niet zeggen, maar op zich zou dat niet echt erg zijn voor ons. Want die jongen leven is levensgevaarlijk namelijk. Die uh, grijpt naar zijn hamstring. Hij blijft wel staan. Ondertussen is er uh, op de helft van uh, Sop gekomen. Castelfries heeft een uh, kromme paas naar Willem uh, Kreuger. Vreugel. Naar de zijkant naar Keershoff. Naar België, België, België. Naar Nijsselburg. Berg gaat een centimeter gebied in. Die draait in, draait in, draait dat doet hij altijd. Ja, nog een... En als zij heeft hij die bal bij zich. Dan zit er een man opzij. En dan komt hij dan een prachtige beweging. En ja, dat is net even te veel. Er wordt hier geschreven tot een beeld. Want er was een handsbal, Maar het is niet het geval. Maar, en... en um ja, Sampford die heeft nog steeds die bal, iets de bal bezit, uh, -Ber Berk uh, naar Middelberg-Bergenkamp, naar Quartout. raakt die bal kwijt. Uh, en is het persoon van de vrije schot? Ik denk het wel. Ja, Sansford de vrije schot, die mag het nemen, en hij is ook als tien, zit er 10, zit er achter. Een meter of 10, 12, buiten het 16 meter gebied van uh, Zop. En daar gaat, zit een uh, speler op de grond van... Uh, van Zop is dat die lange spits, die Grent Grent. Even kijken, ik zie een, een, ik denk dat hij zo lang is. Ja, hij is geblesseerd. Hij heeft verzorging nodig. Nou ja, we gaan maar even terug naar de studio. Het is nog 6-0-2 en we spelen in de 54e minuut. Ready? dat deden wij dan op vrijdagavond. Uh, zo is een beetje ook uh, het uh, verhaal radio van mij een beetje ontstaan. Uh, Programma's luisteren als Curry en Van Inkel en later... Was dat ook nog uh, Stenders en Van Inkel. En in die periode maakte Ben Liebrandt een gedenkwaardige remix... van dit nummer van Phil Collins in the air tonight. We gaan weer eventjes naar uh, De Kuil van uh, SV Zandvoort. Nou, ik weet niet of het uh, De Kuil nog heet, maar goed. Uh, de wedstrijd is nog steeds aan de gang. Het stond 0-2. Ik weet niet of daar nog verandering is gekomen. Dat horen we nu van Joop van S. Ben je er nog, Joop, of niet? Nou... Ik, ik, ik, uh, ik schakel en ik, uh, ik hoor niks. Ik weet niet wat het, wat het is, maar op een, een of andere manier... ik ga het nog een keer proberen. Nee, het lijkt wel of de lijn uh, een beetje, beetje, beetje half uh, dood is. Uh, goed, uh, ik... ik, ik... Ik uh, ga het zo dadelijk nog een keer proberen, want dit, dit is uh, geheel iets, iets uh, buiten, mijn, uh, buiten mijn verwachting om. Ik, ik, ik, had toch echt, uh, ik heb hem toch echt aan de lijn. Maar goed, uh, wat, wat niet is, uh, kan nog niet. Ik uh, ga eerst even wat, uh, wat anders uh, doen. Uh, ja, dit is leuk, want dan uh, ga ik gewoon eventjes uh, zoeken. Uh, ik, ik heb nog een beetje een oude rokplaat van wat dames. Tenminste, een uh, dame die... Uh, de frontvrouw is van Hart met Magic Man. de lijn uitgetest hoor. En als het goed hangt hier gewoon. Joop van Nes uh, met uh, de wedstrijd uh, bij de Zandvoort-Sop. Uh, daarnet hoorde je trouwens hard met de uh, Magic Man of er ook een magische man op het veld staat. Dat horen we nu van Joop zelf. Nou uh, niet echt want uh, ondertussen is de stand uh, opgelopen tot 0-3. Uh, Zop is twee keer, drie keer, vier keer misschien uit voor het doel van Zandvoort geweest en de vierde keer was het dan weer raak. Ja, Sampford, dat is gewoon alles op die, op die aanval. En dan vergeet je nog wel eens een mannetje achterin. En dat is natuurlijk niet goed te praten. Maar voorlopig uh, heeft Sandvoort heel veel druk heeft het, uh, op het doel van, uh, van Zop. Uh, Nuijs Berg was dichtbij een goal. Ook dat werd uh, weggeranseld door de keeper, die, die bal. En dan gaat de keeper nu, die grijpende aas, en nu raakt, want het was een, een corner. En uh, hij werd aangevallen, heel snel genomen, die, die, die uh, vrije schop. Daar gaat een heel snelle aanval van uh, Sop over de rechterkant, uh, nummer 10. Dus een van die spitsen. En dat is dan uh, Dave Ninteman. Uh, die is bal verkeerd in de voeten van Nigel, uh, nee, uh, Milan berg En die speelt daar uh, komt Michiel, uit. ik. Michiel zit terug naar Daan Kergman, de keeper. Kerkman daar, uh, probeerde daar, ja, echt probeerde, om uh, kastje Vries te bereiken. Maar de Fries is niet zo'n grote jongen, niet zo'n lange jongen. En die uh, ging uh, onder die bal door. En daar wordt er nu een vrije schop gegeven voor Zandvoort. Zandvoort mag die nemen op eigen helft, diep ter eigen helft. Rond het 16-meter-gebied is Zandvoort nu. De Vries gaat de mannetje passeren, dat doet hij heel snel en heel goed. En daar komt Magielsen, mag Gielsen, naar Jussen Een invallig. Die is in de plaats gekomen van, uh, van de Burg. En daar gaat het Nijsterkast zien, die moet die bal weer terugvazen. ik kan de bal niet kwijt. Zandvoort staat met vier man voorin, maar ja... Die ballen komen er niet, en dan heb je een probleem natuurlijk. Daar nu weer. De Vries moet weer terugspelen, want hij staat gewoon niet vrij. En daar is een verkeerde paas van uh, Milan Bergwijlen. Ik betrouw u niet zo gek vaak van, uh, maar dat deed hij nu wel. Een uh, verkeerde paas. Hij uh, probeert zich, uh, zijn eigen foute paas uh, goed te maken ten koste van een overtraining. En uh, dat mag dan uh, gebeuren net op de middenlijn. En uh, dat is voor uh, Zop. Zop nu in aanval via de linkerkant naar uh, nummer 11 en dat is uh, Paul, Dennis Pals, Pals naar uh, Jorold Jor Jor van de Ekkerhout en die speelt daar die hele lange spits aan en die lange spits, uh, ja, dat de, uh... oh, er is iets gewisseld, uh, Svaarsberg, de ja, uitzuurt op Svaarsberg, maar die is bijna net zo lang als die man waar die voor in de plaats kwam, nog steeds slop. er komt er een schot daar staat iemand vrij, kan hij aannemen, ja, kan hij hem aannemen, en gelukkig is het er nog net voor. Wordt weggededen door de door de Vries. De Vries. Naar Luiten. Luiten aan de linkerkant uiteraard. Naar, eh, naar zo, eh, Kastien. Kastien. Naar, eh, naar Michielsen. Nu naar Lammers. Lammers aan de rechterkant. En die ruimt. Een verkeerde paas. En dat gebeurt zo vaak. En dat is Vartout. Naar de berg. Berg. Rand van 16 meter gebied. schijnbeweging. Een goede paas daar. Vartout gaat er achterover. Oh, een... Uh, ja, je yes. had er als schijzer voor kunnen fluiten. Het zou een licht geweest zijn. Maar in ieder geval was het een licht overtraining op Nijssel Kostien. En die moet die bal laten lopen. Dat was de omhaal van Vertoet die uh, over zijn hoofd heen ging. En ik kon er verder niet ver meer mee. Goed. Uh... 75 minuten, ja, uh, we spelen nu 75 minuten en het stand is 0-3, helaas. Ja, oké. Okay. Ik ben bang dat we het niet meer gaan redden deze wedstrijd. Nee, oké, okay, maar goed, uh, we gaan het uh, straks uh, tegen het einde van de wedstrijd nog een keer uh, proberen. Dat uh, zal ongeveer over een kwartier uh, zijn. Uh, tot zover, uh, Jo Vernes. Uh, maar ik moet natuurlijk ook even de tijd in de gaten houden. Want half vijf is altijd het uh, deal van de week. En uh, ik heb er eentje gevonden, want die zat maar zo aan te staren... dat ik denk, nou ja, die, uh, die verdient eigenlijk wel wat, uh, wat aandacht. En dat is Sansa, dat is een wat angstige dame. Ze is afgestaan door haar vorige eigenaar... omdat ze te weinig tijd voor de kat had. Sansa kwam nooit buiten, waardoor ze veel dingen eng vindt. Als ze schrikt, gaat ze blazen en haalt ze soms ook uit. Als je haar rustig benadert, kun je haar gewoon aaien. En dit vindt ze heerlijk. En de kat wil graag aandacht krijgen. Sansa moet door de kleine wereld waarin ze is opgegroeid... nog veel leren en aan veel Wennen. Dus uh, mensen die uh, iets willen weten van uh, deze kat. Sansa dus. Uh, die kunnen terecht bij uh, het Kennemer Dierenhuis aan uh, de Keesomstraat. Helemaal aan het uh, begin. Zowat uh, bij het schijflak uh, te vinden. Uh, en je kunt het nalezen op ikzoekbaas.com. ...dierenbescherming.nl Dus uh, dan uh, krijg je een hele lijst... Uh, ...waar je uit kunt kiezen van katten en honden. Dat uh, even gezegd... Uh, ...nog even terugkomend op het uh, nummer... ...wat ik uh, net heb uh, gedraaid... Uh, ...Magic Man van Hart. Uh, de band bestaat nog uh, steeds... En uh, Wilson en Nancy Wilson uh, maken beide deel uit van, van de band. Uh, welke twee uh, er eerst mee begonnen is, weet ik niet. Uh, maar de meest bekende is natuurlijk Crazy On You. Dat was uh, toch wel uh, de grote hit uh, geweest uh, van hart. Nou, als we het over uh, bands hebben die uh, nog steeds bestaan en uit de jaren 80 voortkomen... dan uh, hebben we de, hebben er nog wel eentje. Daar zit zelfs nog een beetje Zandvoortse inbreng in. Namelijk René van Collen. En die drumt weer als van Houtze in die band. En ze toeren nog steeds door Nederland in allerlei zalen. Onder andere de P3 in, uh, in Permanent. En onlangs hebben ze nog in de 013 uh, gestaan. Maar ik geloof dat ze nog in Hedon. Uh, dat zijn allemaal van die echte, illustre popzalen. Ik denk dat Doe Maar een beetje terug is naar de basis. Nou, laten we eens eventjes uh, nog uit dat uh, rijke oeuvre dit uh, nummer uh, draaien. Smoor Verliefd. En dat is uit het begin van de jaren 80. Oh En orens mooi. Ik klaag ik, zot, ik, ik, voel ik, rot. ik, ik, klaag ik, ik, is ik, klaag ik, ik, klaag ik, klaag ik, klaag is een ik, klaag ik, ik, klaag ik, ik, ik, ik, ik, klaag ik, ik, klaag ik, klaag ik, ik, ik, klaag ik, klaag ik, ik, ik, klaag ik, klaag ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, dat is alweer van uh, lang vervlogen tijden. Maar de heren, heb ik uh, zo begrepen, uh, staan toch... als een staal, stel jonge helden gewoon uh, te spelen in die zalen. Uh, want uh, Jan Hendricks, 69. Henny Vrienden, 70. Ernst Jans, dat gaat al richting de 71. En de enige broekie in het gezelschap is René van Kollem. Want die, uh, die moet nog 57 worden. Dus, en was altijd de jongste van de band uh, geweest. Maar ze spelen nog steeds en uh, ze bestaan ook nog steeds. Het gaat uh, de goede kant op met, uh, met die band. Uh, wel is waar gewoon geen nieuw materiaal. Maar uh, de mensen doen je er wel een plezier mee uh, met dat, uh, dat, dat uh, opzicht. Dan nog even gewoon eventjes, want er is ook nog een aanleiding... waarom ik zo dadelijk een nummer ga draaien. Want 2 november, dat is het ook zeer binnenkort... Er komt de jaarlijkse lichtjesavond weer in beeld. En die vindt altijd plaats op de Algemene Begraafplaats. 2 november dus. De gemeente Zandvoort, de begraafplaatscommissie... en het uitvaartzorgcentrum Zandvoort... nodigen elke Zandvoort er dan uit op de, om te komen... op de algemene begraafplaats aan de Tollestraat 67. Dat heeft de reden dat het altijd in november... de eerste weekend van november... dat heeft iets met aller zielen te maken. Mensen die bijvoorbeeld in Mexico dat vieren... die doen dat dan met doodskoppen. Maar dat is dan wel met een betekenis daarachter... namelijk dat verhaal wat ik dus net vertel... De 100 jaar oude begraafplaats is voor een gelegenheid een sfeervol verlicht en extra geopend dan van 7 uur s avonds tot half 9 s'avonds. Na het luiden van het klokje om half 8 worden de namen genoemd van degene die het afgelopen jaar op de begraafplaats zijn begraven in een asurn of zijn bijgezet of verstrooid. Uh, kinderen zullen speciaal voor hen een kaars plaatsen bij de notenboom... op het oude gedeelte van de begraafplaats. En het Zandvoors vrouwenkoor verzorgt dan de muzikale omlijsting bij deze herdenking. En tijdens deze speciale avond kan iedereen gezamenlijk de overleden dierbaren herdenken... en een kaarsje plaatsen bij de notenboom of bij een graf. Een kaarsje ophangen met een persoonlijke groet of wens en het gekregen bloem bolletje planten in het perk. En na afloop is er gelegenheid om met elkaar iets te drinken... en na te praten in de kleine aula. Aanmelden voor deze lichtjesavonds is niet nodig. En ik ben er, uh, geloof ik zelfs, in 2016 uh, in mijn eentje geweest... vlak voordat ik een uitzending uh, moest doen... Toen uh, hebben ze dat uh, op een donderdagavond gedaan, maar kon op dat moment niet datgene vinden wat ik moest vinden. En waarom zeg ik dat? Dat was net omdat mijn lieve moeder was overleden. Uh, dat had uh, daarmee uh, te maken. Ja. En als ik dan aan uh, mijn eigen moeder denk, dan denk ik maar aan één nummer van de Beatles in uh, The, long The Long and Winding Road. And winding road. Disappear I've seen that road before Dat is de lange Mining winding road. Uh, natuurlijk een beetje opgedragen. Maar dat uh, heeft uh, natuurlijk een reden. Want het is wel een beetje de speciale periode voor mij in, uh, in dat uh, geval. Um, ja, uh, dan ontstaat er eigenlijk iets uh, toch uh, van een... Uh, dan moet je eigenlijk toch een gedicht uh, lezen. Dat, uh, dat heb ik dan toch weten te vinden. En wel van natuurlijk onze plaatsgenoot Marco Temes. Hij schrijft het op 20 juli. Tenminste, dat plaatste hij op 20 juli. Het zal waarschijnlijk... Een uh, wat uh, oudere um, ja, stukje poëzie uh, zijn. Maar goed, uh, hij past wel bij datgene wat uh, ik net voor uh, de Longe Wining Road heb uh, voorgedragen over de Lichtjesavond. Uh, voor al die mensen die uh, hun uh, dierbaren nog uh, willen gedenken bij uh, de Lichtjesavond op de 2 november. Uh, het gedicht van Margot Mess. Teder afscheid heet het. Prachtig en wijts als de vroege morgen. Van een warme zomerdag zal de liefde zijn die je bij mij achterlaat. Je handen koel als dauw, warm je streling. Je lach, je onsterfelijke lach. Prachtig en wijts zal je liefde zijn. O oh ja, vergeving dient er ook te zijn. Als schaduw tegen het te velle licht. Om bij elkaar te kunnen schuilen, zo onafscheidelijk dicht. Prachtig en wijts zal je liefde zijn, ook bij je afwezigheid. Weet, je gaat maar, bent niet weg. Dag. Tot ziens. Wacht, wacht. Nog één kus. Dag. Tot straks. Dat was hem eigenlijk. Ja, en dan past er uh, uh, ja, niet meteen een voetbalverslag uh, de, erbij. Dus ik uh, ga weer eventjes uh, nu weer een beetje wat opbeurende muziek uh, draaien. The Limit! De heren Oltussen, waarschijnlijk beter bekend als de Limit met CE. Ik dacht nog even blessure-tijd mee te nemen, maar de wedstrijd is al afgelopen, open tussen Zandvoort en Zop. Ja, ja, ja op, uh, geen seconde extra. De, de, de klok kwam op 90 minuten. Tuut, tuut, tuut, afgelopen. Ja, Zandvoort heeft als twee kansen daar, voor de rest geen schijnvakantie gehad. Uh, op het laatste was uh, Berg erg ongelukkig. Hij er werd heel mooi vrijgespeeld, daar kreeg hij kreeg de bal goed voorgespeeld. Maar hij plaatste die bal op de, op de paal, spatte terug het veld in. En dat is eigenlijk de enige uh, uh, ja, wapenfeit van de tweede helft van Zandvoort. Zandvoort heeft uh, een hele slechte prestatie neergelegd. Uh, ze waren niet compleet, oké, okay, maar dat mag eigenlijk geen, geen uh, hinder zijn. Want uh, er is genoeg materiaal, denk ik, uh, voorhanden bij uh, Tetsjaneer om dit uh, goed op te kunnen lossen. Het is niet gebeurd. Ik heb hem nog niet kunnen spreken. Dat zal ongetwijfeld van de weekend nog wel gebeuren. Maar uh, Zandvoort doet hier uh, heel slecht uh, zaken. Die, uh, ze verliezen me gewoon met 0-3, gewoon met 0-3. En uh, je mag blij zijn dat het niet 0-5 of 0-6 is geworden. Ja. Goed, uh, we zien het uh, uiteraard natuurlijk uh, terug in de Zandvoortse krant met een hele uitgebreide verslag uh, van jou. Ik doe mijn best. Ja, nou, ik denk het wel. Dus, uh, maar goed, uh, dat nou laten we ja, jou over. Ik, ik, zal, ik zal zelf niet typen, want dat gaat niet met hand. Nee, dat begrijp ik. Maar je zal, nou ja, misschien heb je een secretaresse of zo die dat die dat, uh, niet oh, is voor dat jou. dat zou leuk zijn. <laughs> ja, nou, wie weet. <laughs> nou, misschien vanavond dat er nog iemand uh, gaat solliciteren. Dus mensen uh, die vanavond uh, de 60s uh, Party uh, met de bokbier uh, kunnen zich even melden bij van Nes. Uh, gewoon even gewoon om uh, te schrijven. Goed, Joop, dank je wel. En uh, graag ja, ja. tot een andere keer. Ja, tot de andere keer. Oké, okay, okay. dat was uh, Joop van Nes. En uh, natuurlijk uh, het uh, verslag uh, van de Zandvoort tegen Zop. Uh, ik uh, ik uh, stop er helemaal in eerlijk gezegd. Maar goed, uh, Zuidoost-Beemster, daar staat het uh, uiteindelijk voor. En nou zeg ik, uh, dan staat er ergens ook op het, uh, op het uh, lijstje van AJ wat hij achter heeft geladen... dat ik ook iets met autosportnieuws uh, moet doen. Nou, dan moet ik eerst uh, even iets uh, gaan uh, op- en intikken van uh, nou, uh, onze welbekende held uit uh, de Formule 1... Max Verstappen, want daar draait het natuurlijk allemaal om. En uh, uh, hier heb ik nog wel iets heel interessants... wat, uh, wat hij heeft achtergelaten. Dat heeft hij uh, laten blijken bij de NOS. Uh, op pols staan of een race winnen voor Max Verstappen... is het antwoord op die vraag heel simpel. Hij wint liever een wedstrijd. Dat zei hij uh, ook nog uh, voor de camera van Ziggo Sport. En uh, dat heeft hij ook nog gezegd... na de verregende trainingen van uh, de Grand Prix van Amerika... wat dit weekend wordt uh, gehouden. Voor de kwalificatie die vandaag op het programma staat wordt regen verwacht. En of Verstappen dan ook zijn eerste pol gaat trainen. Dat moeten we dan nog maar zien. Als de onlangs 21 jaar geworden coureur dit seizoen nog iets pakt. Wordt hij de jongste ooit in de Formule 1 die op pol staat. Maar dat soort records zegt Verstappen niets. Het gaat om races winnen en pol kan gestolen worden. Nou, een hele duidelijke uitspraak van de man die graag nog wat wil laten zien de komende tijd. En waarom zeg ik dat? Omdat ik nog uh, tijd wil hebben voor de laatste dance-classic van uh, deze zaterdag op zondag. Of wat zeg ik? Zaterdag op zondag. Uh, Zandvoort op zaterdag. Soms wil ik zo snel praten dat ik gewoon struikel over mijn eigen woorden. En er is een man die ergens met een een of andere koptelefoon ergens, uh, ergens ligt op een bed. En die denkt, haha, dat kan ik eigenlijk allemaal veel beter. Ja. Nou ja, goed, uh, daar gaat het allemaal om. Uh, de laatste dance-classic van vanavond is er één keer van Man Parish. En dat nummer dat heet Hitstroke. En nou hoop ik dat uh, Fred heijs recht mij af uh, komt lossen. Maar dat zullen we dan wel zien. Ik zeg tot volgende week. Wie er ook zit, of ik, of Rob en AJ. Dag.